In de handel in de handel in de handel in de handel in Wa handel de de om te kunnen zeggen dat je werkelijk gelukkig bent. Waarom? Om een aantal zaken. Allereerst, het is een boodschap die afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala. En als ik zeg afkomstig van Allah, afkomstig dus van de maker. Degene die ons heeft gemaakt. En als Allah jou heeft gemaakt, dat betekent dat hij degene is die het beste op de hoogte is van hetgeen wat je nodig hebt om gelukkig te zijn en hij heeft ons geleerd dat geluk slechts te vinden is in de islam degene die zich afwendt van zijn boodschap zal ongelukkig zijn en degene die zijn boodschap zal volgen zal gelukkig zijn de islam laat ons ook zien wat het begin is van de mens heel veel mensen lopen rond met vragen vragen die onbeantwoord blijven Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat is mijn doel in het leven? De islam geeft antwoord. Je bent gemaakt om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. De islam leert wat het doel is van het leven. En waar we naartoe gaan. De islam beste mensen komt overeen. Met de natuurlijke aanleg. De profeet zegt in een mooie overlevering. Iedere pasgeborene wordt ter wereld gebracht... Volgens een natuurlijke aanleg. Wat is die natuurlijke aanleg? De islam. Dat is hetgeen wat wij hebben meegekregen sinds onze geboorte. De islam is hetgeen wat overeenkomt met de natuurlijke aanleg. De islam is het geloof van de rechtvaardigheid. De islam is het toppunt van de rechtvaardigheid. Je hoeft slechts te luisteren naar de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt tegen ons, en dit is een interpretatie van de betekenis. Laat de haat die jij voelt voor iemand, voor je vijand. Je mag iemand niet, je mag hem niet. Moslim of geen moslim. Toch zegt Allah subhanahu wa ta'ala, laat de haat die jij voor hem voelt, jou er niet toe dragen om hem onrecht aan te doen. De islam, beste mensen, is het geloof van kennis. Er staat in een overlevering dat iedere moslim en moslima verplicht zijn om kennis op te doen over hun geloof. De islam, beste mensen, is geschikt voor welke tijd dan ook. Voor welke plaats dan ook. Voor welke gemeenschap dan ook. De islam is een geloof van eenheid. Wat is hetgeen wat ons heeft samengebracht? De islam. Het geloof van de islam heeft ons samengebracht. De islam, beste mensen, is een geloof van liefde en barmhartigheid beste mensen, de voordelen van de islam zijn niet in één lezing op te sommen. wat wij goed moeten snappen is dat de islam voor het ware succes staat voor het ware geluk staat geluk is namelijk een gevoel van vergenoeging een gevoel van weltevredenheid een gevoel van blijdschap en dit gevoel kan alleen maar bewerkstelligd worden als men zich houdt aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Geluk kent zijn oorsprong in het hart. Ala bi dhikri Allahi tatma'innu zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Is het niet middels het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala dat het hart tot rust komt? Geluk is onlosmakelijk verbonden met het hart. En het hart komt alleen tot rust door middel van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Het ware geluk, beste mensen, is dat van de profeten. Is dat van de rechtschapen mensen. Is dat van de martelaren. Dat is het ware geluk. Het geluk, beste mensen, is hetgeen wat je niet met het oog kan aanschouwen. Hetgeen wat je niet met het oor kan kan horen. Het is iets wat je niet kan meten. Het is iets wat je niet kan wegen. Het is iets wat alleen in het hart te vinden is. Diep in het hart. Geluk is verruiming van iemands inborst. En het ervaren van gemoedsrust. Geluk zit hem in het geloven dat het leven bepaald wordt door de beschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je vrede hebt met het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala over jou gaat. En daarom dient men niet te treuren om hetgeen wat voorbij is gegaan. En hij moet juist uitkijken naar hetgeen wat zit aan te komen. En hij moet op Allah subhanahu wa ta'ala hopen. Iedereen beste mensen is zoekende naar geluk. En iedereen doet het op zijn eigen manier. De ene is bezig met het verzamelen... ...van auto's... ...de andere is bezig met het oppotten... ...van geld... ...en een andere is weer bezig met vrouwen... ...maar het echte geluk... ...is dat men bewust raakt... ...van de waarheid... ...die wij vaak over het hoofd zien... ...dat men bewust raakt... ...van de waarheid... ...die afkomstig is... ...van Allah subhanahu wa ta'ala... ...geluk kan alleen maar... ...ervaren worden... ...als je deze waarheid accepteert... Dat wij Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper boven de rest plaatsen. Jullie zijn toch niet vergeten dat de profeet heeft gezegd... Wanneer een persoon zich in de volgende drie zaken bevindt... Dan zal hij de zoetheid van het geloof leren kennen. En de eerste zaak die de profeet noemde... Was namelijk het plaatsen van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper... Boven alles en iedereen. Dus geluk is slechts te vinden in het volgen van de voorschriften van Allah. Subhanahu wa Dat wij onze toevlucht zoeken tot Allah subhanahu wa ta'ala in wiens handen alles ligt. Dat wij zoveel mogelijk bij onszelf stilstaan. Vraag jezelf van tijd tot tijd het volgende: Hoe sta ik ervoor? Wat heb ik gedaan? En wat moet ik nog doen om tot de gelukzaligen te behoren? Geluk, beste mensen, is te vinden in onderwerping. Onderwerping richting Allah subhanahu wa ta'ala. Geluk is te vinden in de positie waarin jij je voorhoofd op de grond plaatst. En Allah subhanahu wa ta'ala vraagt om vergeving. Geluk zit hem in twee gebedseenheden die jij in de holste van de nacht verricht. Omwille van je Heer. Geluk voel jij wanneer jij dicht staat bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer jij het nachtgebed verricht. Dan pas zul je geluk ervaren. Geluk voel je beste broeder en zuster. Wanneer de plant of de boom van Iman haar wortels in je hart heeft verankerd. Geluk voel je wanneer de Koran jouw metgezel wordt. Als de Koran jouw metgezel wordt, dan zul je geluk ervaren. Want de Koran brengt geluk met zich mee. Wanneer jij het gebed op tijd verricht, dan zul je pas geluk ervaren. Geluk zit hem in het verrichten van het gebed op tijd. Geluk zit hem in het toegeven van je eigen fouten. Dat je zegt ik ben fout geweest. Zeg het. En vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Vervolgens om vergeving. Geluk zit hem in het stellen van vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Geluk beste mensen. Is wanneer jij genoegen neemt met hetgeen. Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft gegeven. Dat is geluk. Geluk beste mensen. Is dat jij van tijd tot tijd een bezoek brengt aan een zieke. Ga langs. En ik kan je garanderen dat wanneer jij diegene verlaat, dan zul je geluk ervaren en voelen. Geluk voel je wanneer jij je ontfermt over de weeskinderen. Kinderen die geen ouders hebben, die niks hebben. Wanneer jij aan hun geeft, dan zul je geluk kennen. Geluk, beste mensen, is dat jij zorg draagt voor de armen. Dat je zorg draagt voor de armen, diegene die niks hebben... Dat je van tijd tot tijd denkt, ik zou een deel van mijn salaris besteden aan de armen. Geluk beste mensen, is dat jij bewust bent van je eindbestemming. Geluk beste mensen, zit hem in het nadenken over jezelf. En dat jij voor het slapen gaan, jezelf afvraagt. Wat heb ik vandaag aan goede daden verricht en wat heb ik vandaag aan slechte daden verricht en als ik die twee tegen elkaar afweeg hoe sta ik er dan voor geluk beste mensen zitten in het erkennen van je dienaarschap richting Allah subhanahu wa ta'ala als je degene vraagt die hun weg naar Allah subhanahu wa ta'ala hebben gevonden als je die vraagt naar het geheim van succes, naar het geheim van geluk, dan zullen zij zeggen dat de harten hun wens niet in vervulling zien gaan jouw hart zal zijn wens niet in vervulling zien gaan totdat zij dus die harten toenadering tot Allah vinden pas als het hart toenadering heeft gevonden tot Allah subhanahu wa ta'ala dan pas zul jij je wens in vervulling zien gaan en ze zeggen vervolgens en de harten die toenadering tot Allah vinden moeten in een gezonde staat verkeren dus het hart, om toenadering te vinden tot Allah subhanahu wa ta'ala, moet in een gezonde staat verkeren. En dit laatste, namelijk dat het hart gezond is, kan alleen bereikt worden door het verslaan van je eigen geneugten en valse driften. Als jij erin slaagt om je valse driften te verslaan, dan pas zul je succes ervaren en kennen. Anderen die zeiden weer... En we hebben het hier over de vrome voorgangers. En die wisten wat geluk was. Ze hadden geluk gevonden. Geluk was te vinden in het geloof. In het aanbidden van hun Heer. En daarom zeiden zij. Zielig zijn de inwoners van deze wereld. En zielig zijn ze werkelijk. Zielig zijn de inwoners van deze wereld. Ze hebben namelijk deze verlaten. Dus de wereld verlaten. Zonder kennis te hebben gemaakt. Met het allermooiste. Wat daarin te vinden is. Namelijk de nabijheid van Allah. Als iemand de nabijheid van Allah niet heeft ervaren. Mogen meemaken. Dan heeft hij geen geluk gekend. En hoe is die nabijheid te verkrijgen? Door je te houden aan de voorschriften van Allah. En anderen hebben weer gezegd. Als de wereldleiders. En hun kinderen. lucht zouden krijgen van het geluk dat wij van binnen ervaren dan zouden zij ons met zwaarden bevechten om ons dit af te nemen geluk zit hem niet in pracht en praal rijkdom, koningschap, nee geluk is iets wat je van binnen ervaart en daarom zeiden ze als de wereldleiders erachter zouden komen hoe wij ons voelen van binnen dan zouden ze dat willen hebben dus beste mensen kort gezegd kunnen wij zeggen dat het inslaan van de weg van Allah subhanahu wa ta'ala garant staat voor het echte geluk. En het zich distancieren van Allah staat garant voor droefenis, treurnis en ellende. De weg naar geluk tovert zich tevoorschijn als de volgende magische woorden zijn uitgesproken. La ilaha illallah. ...Muhammadun Rasulullah. Het zijn deze woorden... ...die licht werpen... ...op ons bestaan. Licht werpen... ...op ons verstand. Licht werpen... ...op onze gevoelens. Licht werpen... ...op onze ziel. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala... ...om ons volledig... ...onder te dompelen... ...in het licht... ...van de islam... ...en ons op te nemen in zijn genade wa subhanakullahi wa hamdik wa shadu la ilah ilah ilah en wa tubu leek